12 uur. Dit is Radio 1 met en het Plag. Goedemiddag, de VPRO begint met een nieuw internetkanaal. Elke week zijn daar de beste televisieprogramma's te zien. Straks bellen we in lunch met de hoofdredacteur ervan. Maar nu eerst het NOS-journaal met Doorhout Megens. Goedemiddag, Nederlandse staat aansprakelijk voor Srebrenica. Samir A is vrij, maar moet in Nederland blijven. Minister Plasterk komt met vingerafdruk vingerafdrukweigeraars tegemoet. Eerst nog veel zon in de loop van vandaag vanuit het zuidwesten. Bewolking en in het zuidwesten en westen een regen- of onweersbui. 25 tot 30 graden wordt het vandaag nog. Vanavond breiden de buien zich verder over het land uit. Morgen nog een enkele bui met af en toe zon. Zondag dan is het ronduit regenachtig en kouder. Het wordt zondag nog maar 17 graden. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen die in juli 1995 na de val van Srebrenica van de Dutchbed Compound werden gestuurd. De Hoge Raad, de hoogste rechter, bevestigde vanochtend een uitspraak hierover van het gerechtshof. En daarmee komt een einde aan een slepende juridische kwestie. Een kwestie die al elf jaar duurde. Verslaggever Matthijs van der Wiel bij de Hoge Raad in Den Haag. Matthijs, een bijzondere uitspraak. Uh, waarom is de staat aansprakelijk? Omdat de regering in Den Haag en niet alleen de Verenigde Naties in New York de controle had over die Dutchbetters. Kijk, dat de drie mannen de dood zijn ingejaagd ze werden van de compound waar ze veiligheid hadden gezocht afgestuurd, terwijl de massamoorden al bezig waren in de heuvels rondom Schebenica. dat is allemaal wel duidelijk. Daarover gaat deze uitspraak niet. De vraag was, wie is nou verantwoordelijk hiervoor? Wie had uiteindelijk de zeggenschap over die Dutchbetters? Dat is de VN, heeft de Nederlandse regering altijd gezegd, want ze opereerde. Ja, onder VN-vlag, blauwhelmen waren het, maar volgens het Hof en nu dus ook de Hoge Raad, die bevestigt dat, had wel degelijk ook de Nederlandse overheid op die beslissende momenten zeggenschap over de troepen. Die vraag die wordt niet met zoveel woorden beantwoord wie de commandant aanstuurde, maar voldoende was voor de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat dat de mogelijkheid bestond om zeggenschap te hebben over die handelingen. Met andere woorden, Den Haag had kunnen zeggen... luister Dutchbed, laat die mannen niet gaan. Dat zouden we erin kunnen lezen, ja. Ja. Woordvoerder van de Hoge Raad. En de Hoge Raad houdt dus uh, de uitspraak van het gerechtshof in stand. Dat betekent dus dat die aansprakelijkheid blijft staan... en dat de zaak is afgesloten. Tranen uh, bij de nabestaanden. Uh, Matthijs, uh, wat kunnen zij met de uitspraak? Het is voor hen vooral een enorme opluchting... dat na elf jaar de strijd dan eindelijk over is. Dat er een einde komt aan al die rechtszaken. Dit was echt het laatste woord eh, daarover. Wat de rechters betreft vanochtend om, om tien uur een afsluiting. En daarom ook een, een enorme opluchting. Ze hebben zich heel vaak onbegrepen gevoeld. Eh, ik sprak Damir Mustafits. Hij is de zoon van de elektricien die voor Dutchbed werkte... en dus ook van de compound werd afgestuurd, werd vermoord. Hij zegt, ja, vanaf vandaag is het leven zelfs een beetje anders. Ik denk wel dat ik het plekje kan geven en dat ik gewoon nu uh, ja, wat positiever uh, door de leven kan. Gewoon zonder dat ik gewoon steeds met dat, dat gedachte steeds in je achterhoofd. Van, weet je wel, hoe lang gaat het nog duren? Hoe lang moeten we nog uh, ons best doen om een keertje te bewijzen dat, dat we gewoon gelijk hebben. Dat, dat die gewoon onterecht is uh, weggestuurd van, uh, van de compound. En gewoon eigenlijk gewoon dood ingejaagd. Gelijk hebben ze gekregen en ze kunnen nu met deze uitspraak in de hand een schadevergoeding gaat eisen, gaan eisen. En dat zullen ze ook doen. Uh, je hoort Nasser Nuhanovic, hij is de voormalige Dutch Bad Tolk, je kent hem misschien nog wel, die zijn vader en zijn broer op deze manier verloor. Ik ga alle mogelijkheden all possibilities that are related to my rights. Of course, compensation was mentioned. For example, what kind of amount are you thinking about? I'm thinking about any amount at all. Maybe they can think about it. And this was never about any amount. En dat zeggen alle nabestaanden vanochtend. En hun advocaten zeggen dat ook. Het gaat niet om het geld. Daar gaat het vandaag zeker niet om. Het gaat om de erkenning. En ze hebben vaak het gevoel gehad dat ze nooit iets zouden bereiken bij de Nederlandse rechter. Dat de rechters eigenlijk er waren om de Nederlandse staat te beschermen. En vanochtend is het tegendeel gebleken. Dat was voor hen echt een verrassing. Ze waren daar echt enorm blij over emotioneel. Vanochtend hebben ze dan definitief hun gelijk gekregen. Matthijs van der Wiel, bij de Hoge Raad in Den Haag. Ga naar de correspondent voor de Balkan, Joost van Egmond. Joost, hoe is er in Srebrenica gereageerd op die uitspraak vanochtend? Um, in eerste instantie zijn de reacties hier in de hele regio... zowel um, heel Bosnië als Servië, voelt zich betrokken bij deze zaak, volgt het ook. In eerste instantie is het heel feitelijk. De grote vraag is natuurlijk, wat zijn de repercussies van deze uitspraak? En die durft eigenlijk nog niemand te beantwoorden. Wat vaststaat en wat voor iedereen ook het nieuws is, is in deze drie gevallen... is de Nederlandse status verantwoordelijk. Maar hoe zit het met die andere om en bij de 8000 gevallen? Dat, daar kan eigenlijk nog niemand iets zinnigs over zeggen. We gaan wel eerst stemmen op dat dit misschien de deur opent naar nieuwe zaken. Bijvoorbeeld van die andere Dutch Bad Talk, Emir Sojagic... al jarenlang heel actief strijder voor de rechten van slachtoffers van Srebrenica. Hij zegt, dit opent misschien de deur voor heel veel anderen... om een klein beetje recht te halen in deze situatie... Of hij precies ook denkt aan rechtszaken starten... dat is allemaal nog veel te vroeg. Ook de gevolgen voor andere lopende rechtszaken. Het blijft koffiedik kijken. Vooral ook omdat eerder is bepaald dat Nederland niet verantwoordelijk was... voor de massamoord in Srebrenica. Dus het gaat echt om specifieke gevallen... waar mensen nu aan het kijken zijn of, zij, of deze uitspraak hen kan helpen... om ook hun recht te halen. Maar dat is allemaal nog veel te vroeg. Voorlopig gaat het vooral om deze drie mensen. En is het dus eigenlijk wordt het opgevat als een heel beperkte uitspraak. Maar toch de eerste keer dat Nederland verantwoordelijk wordt gehouden... in laatste instantie voor een aandeel in wat er daar gebeurd is. Dat is natuurlijk van grote symbolische waarde. Joost van Egmond, dankjewel. Het voormalig lid van de Hofstadgroep Samir A is vrijgelaten. Hij zat celstraffen uit van 4 en 9 jaar... voor het beramen van aanslagen op politici. Aan zijn vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden moet hij de komende vier jaar in Nederland blijven... mag hij geen strafbare feiten plegen. Hij mag niet in Den Haag en Zoetermeer komen... en hij mag geen interviews geven. En ook moet je rekening mee houden dat hij in de gaten wordt gehouden... zegt verslaggever Robert Bas. Het is niet veranderd, hij heeft nog steeds dezelfde ideeën. Weliswaar vindt hij tegenwoordig dat een aanslag plegen in Nederland... nou niet echt een goed idee is, omdat dat nadelig zou zijn... voor de moslims die hier wonen. Maar zijn gedachtegoed is het nog zelf het rekenen, maar Hij is natuurlijk goed in de gaten wil houden met wie hij contacten heeft... Uh, en wat hij van plan is te gaan doen. Samir A. wil met zijn vrouw en kinderen naar de Verenigde Arabische Emiraten... om daar een nieuw leven op te bouwen, maar dat mag dus voorlopig niet. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens... De Britse oud-premier Tony Blair vindt dat Syrië moet worden aangevallen, dat zei hij bij de BBC. Blair is de gezant voor het Midden-Oosten van de VN, de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland. Volgens hem moet de internationale gemeenschap in actie komen na de chemische aanval in Damascus op 21 augustus. I think in circumstances where there is a chemical weapons attack on innocent civilians, uh, it's clear dat die attack has taken place. It's pretty clear, frankly, who is responsible for it. Not to act, I think, is Dangerous. Als Syrië niet wordt gestraft, betekent dat volgens Blair dat het gebruik van chemische wapens wordt toegestaan. Britse Laagruis stemde vorige week tegen deelname aan een militaire actie tegen Syrië. Minister Plaster gaat mensen helpen die principieel weigeren hun biometrische gegevens af te staan, zoals een vingerafdruk voor een paspoort. De nationale ombudsman vroeg aandacht voor die groep omdat ze problemen hebben met het regelen van alledaagse zaken. Woord Plaster. Er zijn mensen die uh, geen vingerafdrukken willen geven om principiële redenen. Die daardoor in problemen komen, ook wanneer ze zich moeten identificeren bij een bank of waar dan ook. En dat kunnen we veranderen. Daarvoor ligt er een wetsvoorstel nu bij de Tweede Kamer. Dus ik ga ja. er wat aan doen. Deze mensen ja, die, die willen niet die vingerafdrukken geven, dus die kunnen dan ook vrij weinig. Nee, het is, het is, dat is uiteindelijk hun eigen keuze, maar we kunnen toch het voor ze mogelijk maken dat ze uh, een identiteitskaart krijgen waarmee ze al die handelingen kunnen verrichten, ook zonder het geven van een vingerafdruk. Maar daar moet de wet voor veranderd worden. Daar ligt nu een wetsvoorstel voor bij de Tweede Kamer. Is het dan onhandig voor deze mensen dat ze een uh, ID krijgen waar ze niet mee nou ja, buiten Europa kunnen reizen? Dat blijft internationaal. Ik bedoel, wij kunnen andere landen niet dwingen om mensen toe te laten wanneer die zich niet naar hun maatstaf identificeren. Maar we kunnen niet voor zorgen dat mensen met een identiteitskaart binnen Europa kunnen reizen. Dat ze gewoon weer kunnen stemmen, naar de bank kunnen, zich overal kunnen identificeren. Want het is onnodig dat ze daar problemen mee krijgen. Ja, dus voor deze mensen geld, de, de, de principes hebben is mooi, maar dat heeft dus wel gevolgen. Ja, we proberen dus die mensen die die principes hebben... Uh, uh, niet te min uh, zoveel mogelijk uh, de mogelijkheid te bieden... om zich overal goed te kunnen identificeren. Daar hebben we nu een wetsvoorstel voor. Uh, wanneer verwacht u dat dat helemaal rond is? Ja, dat is uiteindelijk ook aan de Kamers, de staat generaal. Maar, uh, een verwachting? Nou, ik denk dat het redelijk vol kan gaan. Nou, dat, dat moet volgend jaar zomer wel geregeld zijn. Dat denk ik wel. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in gesprek met Vincent Rietbergen. Op het spoor bij Zwolle is maandag een trein door rood gereden. Daarbij reed de trein een wissel kapot, zo zegt ProRail... Een bron bij de spoorwegen zegt dat de terrein 540 meter is doorgereden... het veiligheidssysteem van de spoorwegen zou hebben gefaald. Volgens ProRail zijn alle conclusies voorbarig... omdat alles nog wordt onderzocht. Grote brand in Zevenaar vanochtend in een plastic fabriek. Bewoners in een strook tussen Velp en Doesburg... moesten ramen en deuren gesloten houden. Volgens metingen is er geen gevaar voor de gezondheid. Maar de rook kan wel irritant zijn. Verslaggever Trudy van Rijswijk. Een vrij nieuw industrieterrein is het hier... Het gebouw wat in brand staat, de loodsen, die zijn ook vrij nieuw. Maar totaal uitgebrand. Rook komt nog uit het dak, dikke zwarte rook. Gerard Smit is woordvoerder van de brandweer. Um, er is sprake van een gebouw, uh, een uh, gebouwen, loodsen, van ongeveer 600 tot 800 vierkante meter die volledig verloren is gegaan. Daarnaast staat er een loods. ...van ongeveer 1000 vierkante meter. Die is ook totaal verloren gegaan. En hierachter staat een hele grote loods van 8000 vierkante meter. Ongeveer allemaal. Hè? Mm -hmm. En uh, daar is de brandweer op dit moment nog steeds bezig om daar binnen te blussen. Dat lijkt succesvol. We moeten dat afwachten. Maar zodra ze dat onder controle hebben... ...dan zal waarschijnlijk het zijn brandmeester komen. En dat betekent dat we de zaak onder controle hebben... ...en er niet meer hulp nodig is... Maar dat is wel een officieel moment en daar wachten we op dit moment nog op. Het is totaal vervrongen het gebouw. Wat is dat voor plaat die daar bovenop zit? Het is gewoon heel onderweg, bijna. Ja, die, nou, dat is, dat is wandbekleding. Uh, maar ja, het gebouw is totaal vernield, ook de constructies ingestort. Uh, we gaan nu de komst afwachten van sloopbedrijven die we heel gecontroleerd gaan inzetten. En, en dan de zaak uit elkaar trekken zodat we een afblussing kunnen doen. En tot dat moment hebben we liever... ...dat de eventuele gevaarlijke stoffen die er nog in zitten verbranden. En als ze verbranden, dan zijn ze weg. In plaats van dat ze met bluswater in de omgeving worden verspreid. Dus er wordt heel goed op gecontroleerd. Zodra die sloper er is, gaan ze gecoördineerd die rommel uit elkaar trekken... ...om toch onmiddellijk tot een goede blushing over te kunnen gaan. Ja, want ik zag dat u ook alle brandweerauto's door het vulden zich dan anders schoonspuit. Zeker. We hebben ook... Daar moeten we gewoon van uitgaan dat er een verdenking is van asbest. En andere verbrandingsproducten. Er viel hier allemaal roet naar beneden. Dat komt ook op brandweerauto's. Dus die moeten we ook zeg maar, ontsmetten. Ja. Weet u wel wat de oorzaak is? Want er moet iets ongelooflijks gebeurd zijn als je dit ziet. Dat moet na de onderzoek uh, uitwijzen. En dat doen een uh, brandonderzoeker. Bij ons is een brandonderzoeker actief. Maar die doet het absoluut in samenwerking met de politie. Want die willen natuurlijk ook weten hoe dat uh, mogelijk is geweest dat die brand kwam. En hoe lang moeten burgers nog rekening mee houden? dat ze ramen en deuren gesloten moeten houden? Hou je ramen en deuren dicht. Blijf uit de rook weg. Maar de metingen tonen aan dat we niet het gebied hoeven te evacueren of zo. Dat was verslaggever Trudy van Rijswijk bij de brand in een plasticfabriek in Zevenaar. Zojuist is bekend geworden dat de brand meester is. Sport. Tweetal Sportberichten. Technisch directeur Peter Verlooy verlaat na twaalf jaar de Atletiekunie. Mede door de financiële druk die op de topsportprogramma's staat is besloten uit elkaar te gaan. De jaren 80 en 90 was hij bondscoach Horden en Sprint. Waarna Verlooy in 2001 hoofdcoach werd. In 2005 werd hij vervolgens technisch directeur. Verlooy is mede verantwoordelijk voor de centralisatie van topsport op Papendal. Of de Atletiekunie nu iemand anders aanstelt en zo ja, op welke basis, is allemaal nog niet duidelijk. Wielrenner Sandy Kazar zet na dit wielerseizoen een punt achter zijn loopbaan. De Fransman, die drie Tour-etappes won, heeft te veel last van zijn rug. Geen verkeersinformatie. Het is 13 minuten over 12. Nog een keer de hoofdpunt uit dit bulletin. Nederlandse staat aansprakelijk voor Srebrenica. Opluchting bij de nabestaanden. Britse oud-premier Tony Blair is voorstander van ingrijpen in Syrië. En minister Plasterk komt vingerafdrukweigeraars tegemoet.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 Goedemiddag, we bellen zometeen met Eva Jinek. Zondag begint haar nieuwe talkshow. Alexander Klupping presenteerde bij de Wereld Draait Door gisteren Blendel. Dat is een soort iTunes voor journalistieke artikelen. Volgens hem is het een gat in de markt. Journalistiek kopen is nu nog veel te ingewikkeld op internet. En het ja. moet zo simpel zijn als twee tikkies. Ja, ja. En heb je, dat koop je ook in een app normaal zo, ja. tegenwoordig. En dat moet ook zo zijn voor een soort supergoed achtergrond. Ja, en niet 80.000 wachtwoorden. En... Exact. Wordt dit de redding van de kranten? We spreken het zometeen nog meer in het Mediaforum... met WNL-presentator Janneke Willemsen en mediaconsultant Tom Verlint. En zoals elke vrijdag hebben we de ontknoping van de Nationale Nieuwsquiz. De hoogste score staat nu op 130 punten. Dit is Radio 1. Lunch. Een lichtpuntje in de algehele bezuinigingsmalaise bij de publieke omroepen. De VPRO komt namelijk met VPRO-tv, een nieuw internetkanaal waarop wekelijks een selectie te zien is van de mooiste tv-programma's. Praat erover met Erik van Heeswijk, hoofdredacteur digitaal van de VPRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunnen mensen allemaal verwachten? Nou, wij, wij hebben eigenlijk, uh, starten we met drie rubrieken uh, vandaag. Dat is eigenlijk wat we eigenlijk actueel uitzenden en wat daarbij komt kijken dus het kan ook bonusmateriaal zijn we doen vintage, dus dat is een greep uit het mooie archief uh, van de VPRO um, daar kun je de drie dikke dames weer terug verwachten, maar wellicht ook ooit uh, Wim Keizer. en voor ons nog het belangrijkste is Vrijplaats waarin we proberen jonge makers of getalenteerde makers een, een podium te geven door echt te experimenteren met, uh, met dingen die je niet meer op de zender krijgt Oké, okay, dus dat, dat kan van allerlei kanten afkomen. Maar die eerste twee, dan denk ik vandaag, daar heb je uitzending gemist voor. En de vintage, daar hebben we toch ook de NPO voor die allerlei pogingen doet om alle programma's bij elkaar te krijgen om uit te zenden. Nou, NPO.nl heeft niet als bedoeling om het hele archief van het publieke op te ontsluiten. Um, en uh, dat heeft uh, VPO.nl wel. En bij, zeker bij vandaag zullen wij ook bonusmateriaal... Uh, deze week is het bijvoorbeeld uh, uh, de Klimaatjagers. Daar hebben wij een, een, een videodagboek van Benice Notenboom. Wij zullen echt rondom de uitzendingen van vandaag zullen wij ook nieuwe dingen gaan ontsluiten. Dus dat is wel wat rijker dan uh, Uitzending Gemist. Is het ook een, een poging omdat het door de bezuinigingen verdwijnen, natuurlijk bij de VPRO-titels? Minder zendtijd. Kan je op deze manier toch je uitzendingen behouden? Nou, uitzendingen behouden is nog, is nog één. Want uh, daar zitten natuurlijk ook budgetten aan vast. Maar we proberen wel gewoon onze achterban uh, te blijven vinden. En, en te blijven experimenteren, dat is van belang. Dus dat we, we zijn bang dat de innovatie uit de publieke omroep af en toe dreigt te verdwijnen. Dat is een budgettaire kwestie, maar de druk op de publieke zenders is natuurlijk hoog. En we zien hier een podium om gewoon weer eens fundamenteel met televisie aan de slag te gaan. En eigenlijk op het scherps van de snede te gaan uh, programmeren. En daar uh, zien we online als een uh, prima plek voor... Overigens is VPRO-TV ook, ook wel als bedoeling om op de smart-TV straks te zien te zijn. Uh, in de iPad op je mobiel. Dus we proberen het wel breder te trekken dan dat. En er zijn zelfs uh, plannen voor een uh, eigen afstandsbediening uh, op je mobiel. Kijk eens aan. Hoe zie je dat dan voor je, een eigen afstandsbediening? Nou, je zou je kunnen voorstellen dat je met een app... Uh, direct je eigen playlist maakt van VPRO TV en dat je, als je thuis komt en je gaat voor je Smart TV zetten, dat je op een knopje drukt op je mobiel en dat direct die hele zender uh, met, je, met de aanpassingen die je zelf daarbij hebt gemaakt, ook direct op je Smart TV verschijnt. Dus dan is het niet meer primetime, maar dan is het echt mytime. Ja. En, en daar is budget voor, want jullie moeten met minder budget doen, omdat de VPRO een standalone alone omroep en niet fuseert. Ja. Ja, nou kijk, het is ook natuurlijk een slim samenvoegen van dingen die je al deed. Dus innoveren, innoveren doen we sowieso. Wij proberen ook ons programma ontwikkelingsbudget, uh, dus echt het inzetten van pilots. Um, en uh, dat proberen we gewoon op VPRO-TV te doen. Dus we gaan gewoon slimmer om met de dingen die we al deden. En zo, uh, zo moet je VPRO-TV ook zeker zien. En als je zegt mensen kunnen hun eigen schrifting maken, wat ze graag willen zien, is dat een beetje zoals vroeger uh, altijd zondag hè, de VPRO-avond was? Nou, we proberen wel dat zondaggevoel uh, terug te brengen. Er zijn ook heel veel mensen die tegen ons zeggen dat ze dat, ze dat missen. Uh, wij hebben op zondagavond de, de mooie reis die hier is op televisie. Maar mensen willen toch nog een plek waar ze, waar ze echt scherpe uh, programmering zien. Waar ze de VPRO zien. En uh, dit is een heel, een heel goede manier om die achterban uh, van materiaal te voorzien. Heeft de NPO eigenlijk al gereageerd? Of ze dit toejuichen of niet? Nee, officieel nog niet. Maar uh, we spreken natuurlijk uh, op dagelijkse schaal met de NPO. Nou, ik, ik ga ervan uit dat zij, uh, dit dat lijkt me nauwelijks concurrentie van Nederland 2. He, wij, wij proberen beide podia te bespelen. Dus het lijkt mij dat het, uh, dat het heel mooi zou zijn als de NPO dit omarmt. En uh, ik, wij zien het ook juist als een plek om programmering uit te proberen... zodat de, de zenders ook mooiere mooie series van ons krijgen. Maar het komt wel voort uit het feit dat jullie niet fuseren... minder zendtijd krijgen en dus denken dan hebben we op die manier... wel mogelijkheid om gewoon te blijven doen wat we, wat we nu doen. Nou, ik denk dat de bezuinigingen nog niet de eerste uh, gedachte zouden zijn. Ik denk dat als we niet hadden moeten bezuinigen, hadden we dat ook gedaan. Okay. Maar het is, wel, het is wel duidelijk zo dat we onze achterban willen blijven ja, vinden. Ja. En, uh, en uh, het is niet ge direct gerelateerd aan bezuinigingen. Wanneer begint het? Zondagavond zullen wij de eerste programmering van, uh, van VPRO TV online zetten. Um, eigenlijk is er nu al een, pre een preview te zien op VPRO.nl... dus mensen kunnen al een klein beetje spieken. Er zit nog niet alles in, maar je kunt wel zien hoe het gaat werken. En, uh, en vanaf die tijd zullen wij elke zondagavond uh, programmeren... zowel Vandaag Vintage, zoals we dat noemen, als het talent bij Vrijplaats. Ja. Dank u wel en succes. Erik van Eeswijk, hoofdredacteur Digitaal van de VPRO. Het avondnieuws van de Griekse staatstelevisie is terug. Het heeft een paar maanden geduurd, maar sinds gisteren wordt er weer een avondbulletin uitgezonden. Tijdelijke tv-kanaal EDT die stuurde het programma De Eterin. in. Dat is voor het eerst sinds juni, toen de Griekse publieke omroep plotseling werd gesloten en honderden mensen hun baan verloren. De Griekse staatssecretaris voor media heeft laten weten dat er ook een nieuw radioprogramma op stapel staat. Het gaat wel om een overgangsregeling, want een nieuwe, kleinere openbare tv- en radiozender moet komende maand beginnen met uitzenden. Gisteren werd de app Blendel gepresenteerd bij De Wereld Draait Door. De app maakt het mogelijk om losse krantenartikelen te kopen... in een soort iTunes-achtige omgeving. Maar Blendel is niet zo uniek als de makers zich deden voorkomen. Er verschijnen binnenkort meer van dit soort winkeltjes voor krantenartikelen. En één daarvan is Elinia, dat aan het eind van deze maand online gaat. Toch is initiatiefnemer Jennifer de Heide niet jaloers op Blendel. Nee, nee, ik ben niet, ben niet jaloers. En het is juist eigenlijk eens leuk dat Blender ook uh, aandacht krijgt in de media dat ze bij de Wereldrijd doorzitten. Want daardoor komt dit onderwerp natuurlijk ook bij andere mensen in één keer op tafel... die er misschien nog niet zo mee bezig waren. Ik vind het alleen maar leuk dat we, dat we meer initiatieven bezig zijn... want dat geeft ook aan dat de tijd uh, daaruit tijd voor is. Elinia gaat uh, niet de directe concurrentie aan met Blendel... want naast de losse verkoop van artikelen komt er ook een abonnement. Daarmee kan de lezer onbeperkt door het hele aanbod neuzen. Inhoud van de artikelen zal voornamelijk bestaan... uit meer literaire stukken uit de journalistiek. De stukken uit, uh, uit kranten, maar ook uit, uh, uit verdiepende bladen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, special interest uh, magazines... Uh, of stukken van individuele schrijvers en zelfs dichters en, uh, en cartoonisten. We willen lanceren met, uh, met zo'n 70 titels. Dus dat is, uh, dat is al een mooi aantal en, uh, en we gaan dat uh, natuurlijk uh, snel uitbreiden. We hebben met, uh, met verschillende uitgevers, uh, contacten en gesprekken. En, en een groot deel hebben we al contracten kunnen sluiten. En met, uh, met sommigen zijn we nog in gesprek. Uh, dus uh, in ieder geval zullen we eind september, uh, laatste week van september, zullen we lanceren met, uh, met, een, uh, met een mooie set... En dan uh, komt daar steeds meer bij. Jennifer te initiatiefnemer van de app Elinia. Amerikaanse acteur Alec Baldwin krijgt zijn eigen talkshow. De acteur die op dit moment in de hitserie 30 Rock speelt, maakt volgende maand zijn debuut op de Amerikaanse nieuwszender MSNBC. Elke vrijdag gaat hij met diverse gasten actuele onderwerpen bespreken. En Baldwin krijgt de show onder meer vanwege zijn succesvolle radioprogramma op WNYC... waarin hij bekende Amerikanen interviewt. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat zijn diepbruine stemgeluid reden is om hem te laten presenteren. This is Alec Baldwin and you're listening to Here's the Thing from WNYC Radio. En in Nederland begint zondag om 5 uur de KRO-NCV met de eerste uitzending van het programma Jinek. Eva Jinek, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag, en Hoi. Ben je er klaar voor? Um, jawel, jawel. We zitten nu de late, laatste puntjes op de i te zetten. Um, en ik zit er al zo lang naartoe te werken en over te fantaseren en met mijn team eraan te werken dat het nou ook wel tijd is dat het gaat gebeuren. Het moet een keertje gaan gebeuren. Het wordt niet ja. meer terugblikken, maar juist vooruitblikken op de week. Hoe gaan jullie het doen? Um, expliciet vooruitblik inderdaad. Dus niet meer terugkijken naar dingen die de afgelopen weken in het nieuws zijn geweest. We kijken naar belangrijke evenementen die eraan zitten te komen. Belangrijke beslissingen die gaan vallen. Met al onze gasten blikken we vooruit. Eigenlijk voortdurend in de uitzending. Ja, dus het is vooral goed de agenda's in de gaten houden van wat gaat er deze week spelen. En daar... Zoek je je gasten dan op uit. Ja, ja, zo. En natuurlijk het netwerk dat mijn team inmiddels heeft. Dan hoop je natuurlijk van mensen te horen dat er iets belangrijks aan zit te komen... waarvan wij het nog niet weten, omdat het niet in de agenda staat. En daar dan ook over praten met onze gasten. Maar dan gaat het niet de hele tijd van het zou zo kunnen zijn dat... of misschien nee. dat dit of dat gaat gebeuren. Nee dat, nee, dat kan niet. Je kunt niet voortdurend aan mensen vragen... om in een glazen bol te kijken. Maar bijvoorbeeld Sibrand Buma komt zondag... en dan gaat het natuurlijk over het nieuwe politieke seizoen. Het is dus ja. niet alleen dat je vooruitblik naar de week die komen gaat... maar nog verder ook. Wie zit er dan nog meer zondag? Uh, Marleen Veldhuis komt. Zij komt samen met uh, iemand die ALS heeft. Want op het moment dat wij uitzenden wordt de City Swim gezwommen. Ja. Um, Anna Drijver komt. Over haar nieuwe film die gaat in première. Maar ze gaat ook Gouden Kalveren uitreiken. En zij maakt zich zorgen over de Nederlandse filmindustrie. En Syrië natuurlijk. Een heel belangrijk onderwerp wat volgende week gaat spelen. En daarvoor komt uh, Arabist Maurits Berger uit Leiden. Van de Universiteit Leiden om daarover te praten. Ja. Nou heb je de overstap gemaakt van WNL naar de KRO. En Jinek, is het officieel al een KRO-NCRV-programma? Ik ben een KRO-NCRV-presentator. Ja. Ja. Ja. <laughs> en hoe voelt dat? Dat voelt heel goed. Dat voelt heel goed. Ik, maar wat uh... voelt er anders aan dan een WNL-presentator te zijn dan? Um, ja, ik blijf natuurlijk mezelf. Ik ben al 35 jaar mezelf, dus dat is niet anders geworden. Alleen ik stap wel uh, in bij een omroep... die een hele duidelijke uh, journalistieke ambitie heeft die gelijk opgaat met mijn ambities. En uh, ja, het is natuurlijk een hele professionele omroep. Dat is uh, heel leuk om met, uh, met dat soort mensen te werken. Dus ja, het voelt in, in alle opzichten heel goed. Ja, het is natuurlijk professioneel. Tegelijkertijd begreep ik wel dat de eerste proefuitzending niet door kon gaan... omdat het met de locatie nog niet rond was. <laughs> had je toen niet zoiets van... Oh op de weg, Nee, maar ben altijd... ik aan begonnen. Nee, dat... ik had er wel even uh, stress over natuurlijk. Want je, je droomt er altijd van dat alles helemaal foutloos gaat. Maar dat is natuurlijk nooit zo. TV is ook altijd spannend. En uh, ja, ik denk dat de hobby Goed zijn want dan uh, tegen de tijd dat je ergens zit en de camera aangaat, dan uh, moet het allemaal van je afvallen en dan gaat het gebeuren. Ja, dat is ook wel een verschil hè, dat jullie nu op locatie gaan zitten in een café uitzenden. Ja, met publiek erbij. Want ik had natuurlijk op zondagochtend geen publiek. En uh, nu heb ik één proefuitzending gedaan met publiek. En ik vind dat erg leuk moet ik zeggen. Want je, ja, je krijgt dan een soort rechtstreekse feedback die je niet krijgt op het moment dat je in een lege studio zit te werken. Nou staat de uh, live in cooking tegenover je? Wordt goed bekeken altijd. Een sfeervol programma, inhoudelijk ja. heel anders. Maar zie je het wel als een concurrent? Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Een, een goede concurrent. Maar uiteindelijk denk ik dat het alleen maar goed is... hoe meer concurrentie er is, des te scherper je uh, focust... op wat je echt wil brengen. En, um ik denk dat wij meer journalistieke gesprekken hebben, maar zij zijn er heel goed in geslaagd om sfeer neer te zetten. En dat is ook belangrijk op de zondagmiddag, dus dat ja. moet bij mij ook gebeuren. En dan moeten mensen Nederland 2 zien te gaan vinden op zondagmiddag, want het is ja. natuurlijk niet ideaal wat dat betreft. Ja. Nou, weet je, Guylaine, ik ben uh, twee jaar geleden om half tien ochtends begonnen op zondagochtend. Dus zat ook iedereen maar uit te lachen nou, er gaat echt niemand naar kijken. En uiteindelijk, aan het einde van het tweede seizoen had ik soms bijna 500.000 kijkers. Het duurt even, dat geef ik toe. En mensen moeten er langzaam ingroeien, het is dus niet na twee, drie weken of twee maanden dat ze het weten maar ik heb er vertrouwen in dat als ik mijn best doe... dat ik dan uh, misschien vaste fans aan mij weet te binden. Heel veel succes. Zondag om vijf uur dus. De eerste uitzending van Jinek op Nederland 2. Dankjewel, Eva. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is heere, heere, heere, heere, heere. De Beatles naar blokken. Het Media Archief. Vanavond is de vijfduizendste aflevering van Lingo. Al jaren staat Lucille Werner achter de desk. Zes jaar geleden leek het einde nabij voor het programma. Maar dankzij massale steunbetuigingen, tot aan premier Balken en toe bleef het toch bestaan. Lucille bedankte het publiek voor alle steun in een aflevering waarin onder meer Robert Jensen te gast was. Want Lingo moest jonger publiek gaan trekken. Nou ja, het was een soort van weddenschapje. Ik vind het fantastisch dat jullie er zijn. Ik vind het ook fantastisch. F-A-N-T-A-S-T-I-S-C-H. Maar hebben we ons, wat vind je er zo van, als je dit allemaal zo eens bekijkt? Nou ja, ik, ik vind het hartstikke leuk. Ik, bedoel, ik, ik, ik, bedoel, ik ben een fan van lingo. Ik keek het vroeger al met weet die man ook weer, met die scheve tanden. François Boulanger. Ja, ja. Die die kei, daar, okay. Het gebit zonder end noemde ik hem altijd. En wat vind toen je nou... Keek, ja, maar toen keek ik altijd al. En ik vind echt, lingo, het is terecht dat het blijft. Het, Goed zo. oké. heel even, ook al kijken de uh, oude mensen naar en ook al zijn, weet je, we zijn nu vijf minuten bezig, al zijn er al drie kijkers overleden. Maakt mij niet uit, ik vind het goed, ik vind het goed dat Linko blijft bestaan. Het is een, een soort van kruisverstuiving natuurlijk, hè. het jonge publiek, het oude publiek, we moeten een beetje verjongen, maar wat vind je van mijn outfit? Ja, je ziet eruit alsof je naar een motocrosswedstrijd gaat. Dit was niet de afspraak, hè? Je, je zou iets heel sexy's aandoen. Oh! Nou, die jonge kijkers, die zijn er wel vanavond, <grijg> hoor. Goed. Tieten. Hey, nou, T-I-E-T. Ja, -E -T. T -E ja, ja, ja, <tie> Zes letters. Goed, de beelden kunt u erbij bedenken, denk ik. Uh, Lucille stond daar dus met een sexy decolleté. En die jonge fans zijn er gekomen, want we zien nu met regelmaat studenten meedoen aan Lingo. Vanavond dus die vijfduizendste aflevering. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met mediaconsultant en oud-directeur van de KRO, Toen Verlint... en met presentator bij WNL, Janneke Willemsen. Welkom allebei. Hallo. Ja, jij mag zondagochtend weer, neem ik aan. Ja, tegast. om half tien zitten we er weer klaar voor. Ja, en dan kan je zondagmiddag naar Eva kijken... en zondagavond op de VPRO gaan... Uh, ja, het zou leuk zijn als mensen bij ons eerst beginnen... met een uh, croissantje en ons programma... en dan, uh, dan nemen ze later erbij. een borrel en dan kijken ze naar Eva. Ja, en dan s'avonds met de zak chips uh, de VPRO op internet ja. bekijken. Ja. Ja. Is het een aanwinst, Toen Verlint? De VPRO bedoel ik in dit geval? Ja, dat weet ik niet, want er zijn veel initiatieven geweest op dit uh, gebied. En sommige zijn gelukt en andere zijn uh, mislukt. Wat ik wel goed vind is dat als de VPRO meent een gat in de markt uh, gevonden te hebben... Uh, dat zijn dat gatstappen. Uh, en ik denk de mate waarin gebruik wordt gemaakt van het initiatief... zal bepalen of het, een, uh, of het een succes is. Maar dat lef moet je dan ook wel hebben. Dat je dat een bepaalde periode probeert als uit de belangstelling blijkt dat het een succes is, ga je ermee door. Zo niet ja. moet je ook het lef hebben om, uh, om te stoppen. Ja. Ja. Zou jij, ga jij wel op internet kijken? Je triggert me wel. Ja, ik ben wel benieuwd wat ze nou precies gaan doen. Hij heeft natuurlijk een hoop verteld. Uh, maar ik vind het altijd moeilijk om aan de hand van een verhaal... Uh, erbij te kunnen voorstellen of dat nou iets voor mij zou zijn ja. of niet. Ik kijk nu al veel via Uitzending Gemist... Ja, heb ik dan ook nog iets van de VPRO zelf nodig? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat niet. moet zich volgens mij gaan, ja. gaan bewijzen of dat gaat gebeuren. De VPRO verliest natuurlijk wel, zeker vanaf 1 januari ook meer terreinen door die fusies. Dan is dit misschien wel de manier om je zendtijd uh, op een andere manier in te delen? Nou ja, zij denken nog steeds, uh, als het om hun leden gaat, in termen van een community. Wij vertegenwoordigen een bepaalde community en die willen we ook ja. bedienen. Nou ja, laat het dan maar zien, denk ik, uh, of dat zo is of niet zo is. Echt de zondag-VPRO niet moeten. Uh... Ja, ik, uh, zelf twijfel ik of het een goede keuze is. Maar Waarom? Uh, uh, nou, omdat er zo'n uh, ongelooflijk gigantisch aanbod is en ik. ik ik denk dat eigenlijk niemand voor de televisie gaat zitten met het idee. Nou, ga ik mijn VPRO avondje samenstellen? Nee, en de VPRO. Je de, ja, ik ik, ik denk niet doen dat toch zo is. Maar steeds meer nog, on demand, zeg ik, maar. Nou ja, d, d, d, d, d, d. dat werkt wel uh, zo, maar dat is toch wel vaak. Achter je laptop, maar misschien niet achter ja, de TV zelf. Dus, dus, dus de manier van televisie kijken, daarvan zie ik wel dat die steeds uh, toeneemt. En zo doe ik dat zelf ook wel, maar, maar vaak op basis van. Je hoort uh, uit je netwerk dat er iets interessant is. En je gaat dan uh, in het systeem kijken wat ja, ja. er is. En dat is toch een andere manier dan er is een VPRO. En omdat het een VPRO is, ga ik zitten kijken. Dus het, het, het heeft met het mechanisme te maken. Dus de manier van kijken, ja. die wint uh, terrein. Maar of dit het selectiecriterium is, dat geloof ik eerlijk nee, gezegd niet zo. Dat nee. moet zich gaan we zien. Ik wou zeggen, dat moet zich gaan bewijzen. Ja. Vanaf zondag in ieder geval staat het online. We praten zo meteen verder onder meer over de zomerflirt in de politiek. Eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1, met Orwalt Megens. De Britse oud-premier Blair vindt dat Syrië moet worden aangevallen. Voor hem staat vast wie verantwoordelijk is voor de aanval met chemische wapens op 21 augustus in Damascus. Niets doen is volgens hem gevaarlijk. Blair is nu de gezant voor het Midden-Oosten van de VN, de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland. Op het spoor bij Zwolle is maandag een trein door rood gereden. En daarbij reed de trein een wissel kapot, zegt ProRail.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 En de problemen van mensen die een vingerafdruk op hun identiteitsbewijs weigeren... zijn waarschijnlijk redelijk vlot opgelost, zegt minister Plasterk... in reactie op een oproep van de Nationale Ombudsman. Plasterk wijst erop dat er een wetsvoorstel aankomt... waarin staat dat er op een identiteitskaart geen vingerafdrukken meer hoeven te staan. Mensen die geen afdruk willen geven... kunnen dan bijvoorbeeld weer een buitenlandse reis gaan maken... of stemmen bij de verkiezingen. Dat zijn de hoogpunten. En bij verkeersinformatie dan, Kees Kwaks. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. De A9, Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Vels 4 kilometer. En na een ongeluk op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam 2 kilometer... bij knooppunt Vaanplein en daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met het mediaforum vandaag met Ton Verlind en Janneke Willemsen. Gisteren domineerde het nieuws van de regeringspartijen de VVD en de PvdA. Het nieuws natuurlijk, een scoop van Paul Janssen in de Telegraaf. De PvdA en de VVD zouden in de zomer gesprekken hebben gevoerd met D66... of mogelijke toetreding tot het kabinet. Janneke, jij presenteert ook samen met Paul Janssen. trots ja, op correct. zijn nieuws. Uh, ja, dat nieuws. heeft hij natuurlijk heel goed gedaan. Ja, maar was het ook uh, interessant genoeg? Ja, ik vind dat wel heel smeuig. Het enige wat ik nog dacht was... waarom hadden we dat niet al bij onze eerste aflevering... toen uh, Alexander Pechtold ook bij Die ons al gast bij jullie, was. Ja. Want heb dan je hem hadden daar nog aangesproken van Paul. Nee. Hoe zit dat? Nee, daar heb ik hem niet op aangesproken. <laughs> ik neem aan dat uh, Paul uh, zijn werk heel goed Volgens mij was hij toen ook nog op vakantie. Dus ja, hij, uh, hij zal het nog niet, niet geweten hebben. Deze despite. week in de wandelgangen Precies. bij de Tweede Kamer dat had gehoord. Ja. Dus laten we het ja. voordeel van de twijfel. Uh, nou, dat weet even. ik wel zeker <laughs> hoor. Ja, het is natuurlijk, het, wat jij zegt, het is spannend, smeuig. Aan de andere kant, behoorde, iedereen ontkent het, Ton. Wat, wat moeten we daar eigenlijk mee? Uh, ja, op basis van de informatie die je krijgt, uh, je eigen verhaal uh, reconstrueren. Dat is het interessantste onder deze omstandigheden. En dan denk ik, ja, er zijn natuurlijk van die gesprekken geweest. En er is natuurlijk uh, gesondeerd en er zijn de, de nodige machts- en macho posities ingenomen. En het heeft tot niks geleid. Dat is mijn uh, conclusie. Uh, het trieste is dat het laat zien dat we te maken hebben met het kabinet... Uh, behoorlijk in, uh, in paniek. Er uh, moeten uh, stevige maatregelen genomen worden. En het kabinet loopt steeds tegen het probleem aan dat wat ze ook bedenken... dat daar geen meerderheid voor te, ja. te ja. construeren is. Dus in die zin is het ook wel een beetje... Ja, het, het tragi, een, een tragi-comedie. het hè, worden? Ja, het maakt me niet gerust op de, op de toekomst. Dat is de ernstige kant ervan. Maar verder was het heel vermakelijk. En nou, ja. uiteindelijk weten we nou nog niet hoe het zit. Hè. Nou ja, dat, dat is dat de ik, moraal ja. van het nou ja, ik vind het wel dus echt wel... Het nieuws vind ik toch wel heel erg boeiend. Omdat je ziet hoe dat politieke spel gespeeld wordt. En uh, wat dat betreft wordt dus nu een heel goed kijkje achter het scherm gegeven. Ja, want waar we het toen die eerste aflevering wel over hadden, want dat speelde toen, was dat Pechtold zei, ja, uh, ik zou eigenlijk mogen meepraten als oppositie over de bezuinigingen, maar, maar ik ben afgebeld. Ja. En toen was het, ja, wie heeft er gelijk, Pechtold of Dijsselbloem? Want Dijsselbloem zei, dat is niet zo, nee. jij haakt er zelf af. Nou ja. Ik vind het wel dat heel interessant. Dat weten in ieder geval wel nu, wie er, ja. uh, wie er gelijk had. Ja. Ja. Tegelijkertijd kwam natuurlijk uh, al redelijk snel erachteraan uh, de JSF. Ja. Hij was gisteren ook daar aan het eind van de dag in het nieuws. Uh, Paul Jansen zat dus bij, uh, bij Paul Witteman. Uh, hij zei dat het nieuws over de JSF niet zomaar uit de lucht kan vallen. En wat zie je vandaag? De hele dag zie je een verhaal ontstaan... Uh, naar aanleiding van de opening Telegraaf over de zomerflirt... Uh, coalitie D66 en dan in één keer eind van de middag... Goh, daar komt in één keer dat, uh, dat verhaal dat de PvdA geen bezwaar meer heeft tegen de JSF. Waarom zou dat uitgerekend op dit moment nou naar buiten komen? Dat is nou een typisch... Dat heet een afleidingsmanoeuvre, toch? Dat is, dat is echt een hele grote afleidingsmanoeuvre. En ze zijn erin geslaagd, want het zes uh, uur journaal begon nog met dit thema. Het acht uur journaal opende met de JSF. Ik, ik zeg niet dat het de verkeerde keuze was, <laughs> maar het heeft wel gewerkt. Wat denken jullie, Tom? Ja, dat zou maar uh, zomaar zo kunnen zijn. Alleen ook hiervoor geldt, uh, we weten het niet. Ik weet dat dit soort uh, trucs in de politiek worden toegepast. Dat heet uh, spinnen. Alleen, het uh, is moeilijk voor te stellen wie er nou precies uh, belang bij, uh, bij heeft. Want dit wordt uh, voor de Partij van de Arbeid volgens mij weer een buitengewoon ingewikkelde discussie. Van de ene kant 6 miljard uh, bezuinigen op een heleboel gevoelige voorzieningen. En dan tegelijkertijd... Uh, ja, verantwoordelijkheid nemen voor nog. het ja. uh, investeren van 4 miljard in, in wapentuig. Dus ja. ik, ik neem aan dat het niet door de Partij van de Arbeid uh, gelekt is, dit nieuws. Wat denk jij, Janneke? Ja. ja, ik dacht in eerste instantie, nou ja, de politiek heeft uh, de stelfmodus even aangezet. Uh, ik geloof dat die ook wel op de JSF aanwezig is. En even onder de radar, maar uh, je zou je inderdaad, dat is ook wat Ton zegt, je vraagt je af waarom. Uh, uh, maar maar ik vliezen? geloof zeker dat, dat dit soort zaken kunnen gebeuren en of dit nou... Gunstiger is voor de politiek en voor wie dan. Dat je even bij het acht-uur-journaal. even niet als opening bent. want ze zaten later natuurlijk toch uh, als tweede item uh, erin. Ja, dat, dat, dat weet ik niet uh, wie daar nou echt belang bij kan nee, hebben. Ik kan me niet voorstellen dat de PvdA spindokter is geweest. want dat is nee. volgens mij niet. En niet het heeft ook niet zo'n maar... heel groot effect gehad. Hè? Afgezien van uh, dat je dus ziet dat dus vanaf acht uur. Uh, de ogen ergens anders op gericht waren. Het neemt niet weg dat de hele dag door ging het over die zomerflirt. Ja. Dus... ja, en het verbaast me in die zin dat ik dacht gisteravond van... oh, JSF, nou vaak hebben we het ook over wat gaan we dan in Stand.nl de volgende dag doen. Denk Dat wordt groot, maar als je nu naar de kranten kijkt... Nee, nee maar dit, dit, dit ettert natuurlijk de nog wel even door, want ik denk dat... Uh, journalisten zullen niet echt verbaasd zijn over dit uh, standpunt. Want uh, daar zit een zekere continuïteit in de draaierij van de Partij van de Arbeid. Uh, als ze regeringsverantwoordelijkheid hadden, waren ze voor de JSF. Moesten de kiezers gewonnen worden, dan waren dat ze tegen, tegen de JSF. Ja. Dus, dus daar zit niet uh, de verrassing. Maar uh, je mag veronderstellen dat hiermee een tijdbommetje is geplaatst bij de achterban van de Partij van de Arbeid, naar het debat over asielzoekers... het tweede uh, tijdbommetje. Dus als je een, uh, een vervelende partner wil uh, uitschakelen... door hem bezig te houden, dan is dit wel een hele uh, effectieve tactiek, uh, denk ik. Dus ja. dit ettert nog wel door ja, de komende ja. tijd. Weet nou, je, ongeacht van wat nou je standpunt is... over uh, de aanschaf van het vliegtuig... hoop ik wel dat dit gewoon het laatste was wat er ooit van gehoord is. Je helemaal klaar met die ja, Ik kan me nog herinneren in 2001 zat ik op de geleden. redactie van RTL Z... Toen ging het er al ja. over. Ja. Ik word knettergek van het vliegtuig. We zijn er ah. nog niet van af, Vrijdik. Maar we stoppen er nu wel even <lacht> ja, mee, want ik wil het met jullie over iets anders hebben. Dat initiatief van Alexander Klupping, wat we gisteren hoorden in De Wereld Draait Door, samen met uh, Martin Blankenstein, om te gaan betalen voor artikelen. Uh, het is een soort iTunes-achtige manier waarop je dus uh, blendel kunt krijgen, dus artikelen kunt, uh, kunt hebben. Is dat iets waar jij gebruik van zou maken, Tom? Absoluut. Uh, ik dacht eindelijk... en je hebt gelijk, want je legde net in je inleiding uit... er zijn meer uh, initiatieven. Ja. Kijk, Alexander heeft natuurlijk het uh, geluk... dat hij uh, de wereld draait door als ja, marketingmachine ja. heeft. En uh, dat gun ik hem van harte. Dat heeft hij ook uitstekend uh, gedaan. Maar los daarvan is dit een uitstekend uh, initiatief. Want het is mij ook een doorn in het oog... Uh, dat we in Nederland goede journalistiek uh, hebben... die content uh, produceert... en dat er een hele generatie is... die het gewoon is gaan vinden dat we dat uh, voor niks hebben. Overs had... Uh, clubbing wel gelijk dat er misschien wel een grotere bereidheid is... om te betalen voor content dan wij denken. Maar dan moet het allemaal wel wat gemakkelijker gemaakt worden. En de platenindustrie is daar een voorbeeld van. Ja. Eén druk in de knop, op de knop en je hebt het gewenste nummer. Je betaalt er 99 cent voor. En afgelopen jaar was in het nieuws dat het met de platenindustrie... de CD-industrie, met, ja, cd met CD. de muziekindustrie ja, moet je zeggen... Je een, stuk, een stuk beter gaat. En ik denk dat dat... Dit is niet de oplossing uh, van de problemen bij de kranten... maar Schilden. ik denk dat het er wel een bijdrage ja. aan is. Ja. Ja. Janneke, ja, een okay. mooie ontwikkeling. Ja. Een mooie ontwikkeling, maar uh, hiervoor geldt ook weer... waar we het net ook al eventjes over hadden... dat ik me toch weer afvraag, ja, uh, zou ik er gebruik van maken? Nou weet ik, hij richt zich op jongeren. Ik vind zelfs dat ik nog vrij jong ben, maar daar val ik niet, toch niet onder. Uh, maar ik vraag Waarom me af, wel, ja, ja, ga, ik nou, ga ik nou dan daar naartoe en dan koop ik steeds één artikel. Wat ik prettig vind is, uh, als ik een uh, krant koop, dan koop ik een hele krant en die download ik ook wel eens. Maar dan kom ik ook nog wel eens op andere artikelen waar ik niet door iemand anders op ben gewezen. En ja, voor mij is dat dan toch uh, de trigger. Dus ja, Ga ik daar dan de hele dag op zitten scrollen naast alle ja, ja. andere het, nieuws? Wel, ik, denk, wel, kranten. Ik, ik, ik denk zelf, ik, daar heb het. je wel veel gelijk. Ik denk niet dat dat, dat het gebruik uh, zal zijn. Ik denk dat we blijven natuurlijk ook gewoon kranten kopen. Ja. Er zullen in de toekomst wel minder kranten zijn ja. dan, we, dan we nu hebben. Maar er blijven wel uh, kranten uh, bestaan. Maar ja, dan heb je één of twee abonnementen en je hoort uh, in je netwerken... Uh, Facebook, Twitter, waar het uh, rond uh, grondst, uh, word je verwezen naar bepaalde publicaties. Ja, ja het mediaform heeft ook nog wel eens een tip. Ja, en dan zijn, <laughs> nou, ja, en, en dan zijn die publicaties moeilijk uh, uh, toegankelijk. En dan zou ik het zelf ontzettend prettig vinden om naar zo'n artikel ja. te gaan... met één druk op de knop. En dat, dat... wordt natuurlijk makkelijker. En die met krant, dit... die hou ik gewoon. Ja. Want dat, uh, uh, ja. die krant biedt een omgeving aan... En en behandelt het nieuws vanuit een perspectief... wat mij aanspreekt of niet aanspreekt. Ja. En dat wil ik er wel bij houden. Ik denk niet dat dat gaat verdwijnen. En financieel gezien, 10 tot 90 cent is ja, het nou, volgens mij? Uh, oh ja, joh, als ik dat spelletje cent. zit te spelen... wat laatst zoveel in het nieuws was... dan, dan meer betaal tijd. ik ook wel eens wat. 89 cent voor vijf extra zetten. Ja. Oh, ja, je bent verslaafd ja, dat betaal zelfs. ik dan liever We hebben met, met een verslaving <laughs> te maken. Maar dan, het is wel wat jij aan het begin zei, dat vind ik ook wel interessant. Daar hadden wij het ook op de redactie over vanochtend. Het is wel natuurlijk heel fijn dat Clubbing de Wereld Rijd door achter zich heeft staan. Want dat, dat blendel is nu in één keer hartstikke Ja, en het dient wel bekend. een het dient wel algemeen dus belang. dat je een andere initiatieven ook hebt. Ja, het dient, het dient ook wel. Kijk, ik word er zelf ook wel een beetje chagrijnig van. We hebben in Nederland fantastische kwaliteitskranten. Hè? We kunnen echt tevreden zijn over de kwaliteit van, van onze journalistiek. Uh, maar daar, daar hangt de laatste tijd een geestige sfeer rond die kranten. Want eigenlijk hoor je in de publiciteit alleen maar ze zijn aan het verdwijnen. Het gaat ontzettend uh, uh, slecht. En in dat programma werd er ook op gewezen dat dat eigenlijk maar een deel van de werkelijkheid is. Want dat er ook een hele nieuwe opvatting over kranten aan het ontstaan is. En dat het eigenlijk binnen de, ja. de termen die daarvoor staan redelijk succesvol is. Ja. Dus voor het eerst sinds lange tijd weer een positief initiatief rond ja, het kranten. Het mooie is dat ze dit aan het proberen zijn. Uh, in plaats van dat er allerlei mensen opstaan die dit proberen. Zodat ze inderdaad waar we het net over hadden, misschien wel net zoals de muziekindustrie... Uiteindelijk naar een ander model ja. toe kunnen. Waar dan toch weer die ruimte voor die kwaliteitsjournalistiek is en dan betaald. Nou ja, dat zeiden de hoofdredacteur gisteren ja. bij de Wereldwijd ook wel van Volkskrant en, uh, en NRC. Want het is ook fijn dat de dat jong, jongere mensen, van wie dus altijd werd gezegd, die zijn niet meer geïnteresseerd in de kranten, die denken van ah, laat maar gaan. Dat, dat gedrukte, daar heb ik niks meer mee te maken. Dus kranten hebben zijn geen lang leven beschoren. Dat die juist nu de moeite doen om vernieuwend bezig te zijn. Op die manier nieuw leven in te blazen. Ja goed, het is een beta. Uh, Site nog, he, heet dat, geloof ik? He? Ja, dus het is nog, nog niet officieel. Uh, echt, nee. nee, maar goed. Nou ja, daar willen mensen altijd heel wel. graag snel bij zijn, he? zodat ze als eerste kritiek kunnen leveren. Ja, hij deed het heel mooi en noemt ja. niet op. Je kunt in de rij gaan staan om je aan te melden. Oh, zo ja. Ja. Is <laughs> al Qua marketing heeft hij het slim uh, aangepakt. Ja, ik had het met jullie nog willen hebben over de column van uh, Hein Jans. Over dat uh, veel kritischer over uh, recensies of het missen. Dat recensies over kritiek, uh, theater en zoveel kritischer moeten worden. Daar hebben we eigenlijk geen tijd meer voor. Maar heb je nog heel kort. Daar... Nou, of ik snap het, het wel, wel maar het lijkt me wel moeilijk hoor. Want als je, als je recent bent en je, met name als je het wat langer doet. zit je in dat wereldje, ken je al die mensen. en ga dan maar eens mensen die je kent afbranden. Ja. Dat Goed. lijkt mij uh, een dat uitdaging. Het mag al wat kritischer, design. maar het lijkt me wel spannend. Ton? Ja. ja, ik denk dat dit de spijker op de kop is. Het is leuker om erbij te horen dan er afstand van te nemen. Bovendien zijn er maar heel dat veel dat vind radies. ik wel zorgelijk als je dat Nou, wordt. dat is het ook. Maar het heeft ook te maken met het grote aanbod aan informatieve programma's. Als je vijanden maakt, dan heb je geen toegang meer tot je, tot je bronnen. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Het is de... de, de de, de hoeveelheid informatiekanalen leidt ook tot verdunning... van de kwaliteit van, uh, van recensies, is mijn taxatie. Ja, ja, ik heb best het idee dat heel vaak dingen de grond in worden geboord. Ik heb af en toe het idee, het mag ook wel iets constructiefs... over een uh, uitvoering of de een De vraag is over is, welke betekenissen ze nog hebben. Want ik, ik besluit niet meer op basis van recensies om ergens naartoe te gaan... maar op basis van oordelen die ik in mijn netwerk uh, hoor. Dus in die zin verliezen recensies ook ontzettend aan kracht op het ogenblik, denk ik. Misschien wel goed dat Heijn Jansen in de Volkskrant... even in zijn column er de aandacht op heeft ja. gevestigd. Dank jullie beiden. Janneke Willemsen Dag. en Tom Verlint. Dit is Radio 1. Lunch. Wij gaan direct door met de Nationale Nieuwsquiz. En dat spelen we vandaag met Eduard de Beer uit Zoetermeer. klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u een beetje relaxed? Eh... Uh... Ja, ja, redelijk. Heeft u al eerder gezeten, hè? Wat was de score toen, weet u dat nog? Niet. Ja, ik heb toen een shootout bereikt met 48 punten. Okay. Het was niet zoveel punten, maar die week was het genoeg om uh, de shootout te bereiken. Als u deze week de shootout wil bereiken, dan moet u 130 punten zien te halen. Ja, dat is redelijk. Dus ik wil de druk niet uh, hoger maken dan die is. Maar nee, dan nee, moeten we wel nee. alle vragen in de eerste ronde in ieder geval goed beantwoorden. Dat denk ik ook, ja. ja. Zullen we maar gewoon gaan uh, beginnen? Laten we maar doen. Ik wens u succes. Dank je wel. Mijn droom voor ons land is: geef elkaar wat vaker een lach. De nationale nieuwsquiz. Want als je vriendelijk in een spiegel kijkt, kijkt je spiegelbeeld altijd vriendelijk terug. Ruim 6000 van dit soort dromen kwamen er binnen. Eerlijk land van mijn dromen. Nou, mijn droom is de Verenigde Staten van Aarde. Ik wil een wereld waarin ook kinderen mee mogen beslissen wat er moet gebeuren. En zo een betere wereld en toekomst maken. Droom. Waar dit over ging lijkt me duidelijk. De presentatie van het Droomboek. Gisteren ontving koning Willem-Alexander het eerste exemplaar. Het werd uitgereikt door de voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging. Wat is zijn naam? Wijers. Hans Weijers is goed inderdaad. En in dat boek staat dus een selectie van 6500 ingezonde dromen. Elk huishouden heeft een bond gekregen... waarmee ze het boek kunnen ophalen bij een boekhandel in de buurt. En het is gratis te downloaden. Aansluitend aan de uitreiking opende koning Willem-Alexander... en koningin Maxima de expositie Wandel door de dromen van de koning. Waar wordt die expositie gehouden? In Apeldoorn. Ik wil iets uh, specifieker weten. Iets specifieker dan Apeldoorn? Ja? Uh. Waar in Apeldoorn? Op het Lo? Dat neem ik uh, als een goed antwoord. Okay. In de tuinen van het Paleis het Loo was okay. helemaal volledig... maar het lo vind, uh, vind ik voldoende. Tot 27 oktober is die te zien. 120 uh. dromen van Nederlanders zijn op speciale banieren daar uh, uitgestald. <coughs> We gaan nog goed. Vraag 3 gaat over de G20-top in Sint-Petersburg. En daar staat eigenlijk maar één vraag centraal. Luister maar. Is het al een mislukte top? We hebben niets gezien in... Uh, president Putin's comments that suggest that there is an available path forward at the Security Council. Is het al een mislukte top? Het, uh, het lijkt er niet op dat ze hier uh, deze twee dagen in Sint-Petersburg een oplossing voor de burgeroorlog in Syrië gaan vinden. Ja, op die G20 top wordt dus gesproken over de toestand in Syrië. Gastheer Poetin ontving een brief waarin de wereldleiders worden opgeroepen om te zoeken naar een diplomatieke oplossing voor het conflict in Syrië. Van welk vooraanstaande persoon is die brief afkomstig? Van de paus... Van Paus Franciscus, inderdaad, zeer begaan met de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië. En hij riep alle gelovigen en mensen van goede wil op om morgen te vasten voor vrede. Ook is er trouwens morgenavond nog een baken op het Sint-Pietersplein. Syrië is dus het belangrijkste onderwerp van die G20-top... die gisteren onverwachts bezoek kreeg van Lakdar Brahimi. Namens oh. welke organisatie neemt Brahimi deel aan de gesprekken over Syrië? Waar is hij van? Ik dacht van de Arabische Liga. Nee, van de Verenigde Naties. Daar, uh, die melden dat hij in ieder geval gaat proberen... om een nieuwe vredesconferentie voor Syrië te organiseren. En over zo'n conferentie wordt al langer gediscussieerd... Hè, door Rusland en de Verenigde Staten. Alleen een datum is er nog steeds niet. Voor vraag 5 gaan wij naar een fragment. Uh, luister goed, dan wil ik graag van u weten wie wij aan het woord horen. Vanwege de bestuurbaarheid van de stad... heb ik besloten mijn ambt, burgemeester van Verlissingen, neer te leggen. Dat is burgemeester Roep van Vlissingen. Precies. Ja, bijna niet meer dus in ieder geval. Hij nee, heeft hij is dus zijn hand neergelegd, hè? René Roep inderdaad. Ja. Hij kwam onder vuur te liggen omdat hij onjuist zou hebben gedeclareerd. Van welke partij is de inmiddels oud-burgemeester Roep? Ah. CDA. CDA is inderdaad uh, goed. Sinds december 2010 zat hij er en nu dus niet meer. Goed, we gaan naar de laatste vraag. Daarbij kunt u nog vier punten verdienen. Uh, we zijn op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. Dat dus één term. De vraag is, wat zoeken wij? krijgt daar vier aanwijzingen voor, maar als u de minder nodig heeft, levert het meer punten op. Komt ja. 4. De discussie over mij hangt al een tijdje in de lucht. 3. Ik ben wat je noemt een heet hangijzer. 2. Ik heb na 20.000 tests nog steeds te maken met kinderziektes. Vira. Nee, ja, die had heel veel kinderziektes ook, misschien nog. Misschien nog wel meer dan nu wordt genoemd. Nee, de laatste was volgens Haagse Bronnen legt de PvdA zich bij mijn aanschaf neer. Oh, jezus. Ja. Oh, wat erg. Ja, wat zonde. Erg. Zonde, want de discussie hangt al een tijdje in de lucht. Oh, wat ontzettend dom. Nee. Ja, jammer hè? Ja, dat is zeker Want dan jammer. had u misschien bij vier punten al uh, gehad. Ja. En nu kan ik niet meer dan vijf maken van uw Niels-factor. Dus dat betekent dat u 26 vragen goed moet hebben in het uh, Niels-kanon. Moest je heel snel praten. Ik wou net zeggen, ik zal snel gaan lezen, maar het wel verstaanbaar houden. Kijk hoe ver we gaan komen zo meteen.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 en dat er ook gesjoemeld wordt met keurmerken. Staatssecretaris Dijksma belooft beter toezicht. Kunnen we nog prima een biefstukje eten of laat u hem voortaan staan? De stelling waar u op kunt reageren is het Nederlandse vlees is veilig genoeg. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt bellen op 0800-1101, twitteren via hashtag standpunt en natuurlijk stemmen op de site www.standpunt.nl. Nou, Altijd fijn om te luisteren naar de police. In dit geval met Can Stand Losing You. We gaan de tweede ronde spelen van de nationale nieuwsquiz. Eduard de Beer, 26 vragen, goed beantwoorden. En dan uh, gaat het uh, fantastisch. Zullen ja. we snel gaan beginnen? 90 ja. seconden lang stel ik zo snel mogelijk en zoveel mogelijk vragen. En als ik ze heb gesteld, dan kunt u het goede antwoord geven. We gaan beginnen. Oké. Okay. De Nationale nieuwswiss. In welke tunnel mag er binnenkort niet meer worden ingehaald? In de koentunnel. Is goed. Een man met wat voor beroep heeft de bosbrand in het Amerikaanse Yosemite veroorzaakt. Een jager is goed. In welke plaats vond de financiële recherche 520.000 euro in contanten? Eh, uh, heerlijk. Muiden, Welk Afrikaans land besloot gisteren... om niet meer mee te werken met het internationaal strafhof? Uh, Kenia. Is goed, gisteren was de eerste tropische dag in september sinds welk jaar? 49. 91. Hoe heet de wielrenner die gisteren in de Vuelta... voor het eerst won sinds hij de regenboogtrui draagt? Kanselare. Uh, Philippe Gilbert. De premier van welk land zei gisteren nieuw bewijs te hebben... dat er in Syrië gifgas is gebruikt? Uh... Welk land? Frankrijk. Engeland. D66 wil dat wie in het Europees parlement komt uitleggen... over de afluisterpraktijken van de VS? Uh, John Kerry. Barack Obama. Bij een overval op welke draversrenbaan zijn tienduizenden euro's buitgemaakt? Duindicht. Is goed voor de kust van welke Amerikaanse staat... hebben duikers een goudschat gevonden? Massachusetts. Florida. Minister Schippers van Volksgezondheid wil meer openheid... over de eigenaren aan de, aan de, aan de aandeelhouders van welk ziekenhuis? Uh, het slotenvaartziekenhuis. Door wie wilt, wordt Wilfried de Jong opgevolgd als presentator van 24 uur met? Dat is Theo Maas. Is goed. Welk chemisch bedrijf zegt dat er mogelijk rapporten zijn vernietigd... over niet gemelde incidenten bij het bedrijf? Basf. er. tegen de hoofdverdachte van wat die uit het museum Katerijn Convent waren gestolen... is vijf jaar cel geëist. Nog in het idee? Nee. Zij hadden... Schilderijen gestoord. Monstrans oh ja, waren het. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Dat, dat klinkt echt zo van, nou, dit gaan we maar snel vergeten. Of niet? Ja, dat, dat, dat bedoel ik. Een klein ja. beetje wel, ja. Even ja. een beetje vast, volgens mij. Ja. Een paar keer, zonde is dat. Vijf vragen ook, wat dat betreft heel consequent. De een vijf vragen, de andere vijf vragen. Dus dat levert in totaal score van 25 punten op. Ik zou zeggen over drie jaar nog een keer terugkomen. Ja, je mag niet meer terugkomen, heb ik net gehoord. Oh, echt? Nee, je mag maar twee nou, keer. Daar gaan we het nog eens over hebben. Ik ga in ieder geval wel nog Gert-Jan Boers feliciteren uit Glimmen. 130 punten was het, hè? Ja, dat klopt. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat gaat een mooie, een, een mooie bestemming krijgen. Uh, we gaan binnenkort op de fans dus ik denk dat we het heerlijk gaan verprassen. Kijk, helemaal gelijk. Denk aan ons en stuur een kaartje. Dat gaan we doen. Veel plezier er in ieder geval mee en uh, nogmaals gefeliciteerd. Ook dankjewel. namens Eduard ga ik zo ja, maar vanuit. Dames en heren, okay, Wij gaan straks verder met het tweede deel van de lunch. Tot zo. <totstuk>